Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet krijgt flinke kritiek op de aanpak van de situatie in Afghanistan. Daar is nu een debat over in de Tweede Kamer. Verslaggever Marleen de Roy, die is dat aan het volgen. Volgens sommige partijen is er niet snel genoeg gehandeld door het kabinet... en hadden eerder mensen vanuit Afghanistan naar Nederland moeten worden gehaald. Maar er wordt ook vooruitgekeken. Want partijen zeggen, ja, hoe kan je er nu voor zorgen... dat er alsnog mensen vanuit Afghanistan naar Nederland worden gehaald... En daarbij zegt een meerderheid van de partijen vandaag: wees ruimhartig. Haal een grotere groep mensen die voor Nederland zich heeft ingezet terug uh, deze kant op. Denk daarbij aan chauffeurs, kok's, mensenrechtenactivisten. De PVV wil juist geen mensen uit Afghanistan opnemen. Die partij wil de grenzen dicht houden. Demissionair minister Kaag zegt dat het kabinet niet had zien aankomen... dat de Taliban zo snel de macht zouden overnemen in het land. Ze zei ook nog dat er, een, dat er nog een Nederlands vliegtuig die kant op is om mensen op te halen. Twee jongens uit Utrecht zijn opgepakt voor phishing. Ze deden alsof ze voor Marktplaats werkten... en probeerden via mails bankgegevens van adverteerders te stelen politie kwam de twee op het spoor na een tip van de website. Het is niet duidelijk hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden en hoeveel geld de twee hebben gestolen. In steeds meer steden zijn komend weekend demonstraties voor de evenementensector. De actievoerders vinden het oneerlijk dat tot eind september bijna geen festivals of grote evenementen mogelijk zijn. En Nieuw-Zeeland gaat helemaal in lockdown nadat er één coronageval is ontdekt. In Auckland, de grootste stad van het land, is een man van 58 positief getest... Het is de eerste coronabesmetting sinds februari, zegt correspondent Meike Weijers. De regels zijn het strengst eigenlijk, het hoogste niveau wat ze kunnen invoeren. Dat betekent dat alle scholen, bedrijven, winkels, horeca allemaal dicht gaan... Uh, mensen kunnen ook niet meer een vaccinatie gaan halen als ze een afspraak hebben. Het is echt de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk binnen blijft. In Nieuw-Zeeland zijn ze bang dat de man de Delta-variant van corona heeft te pakken en dat hij het snel kan verspreiden. De lockdown duurt drie dagen, al blijft de stad Auckland een week op slot. Het weer. Grijze middag met van tijd tot tijd regen. Morgen wat vaker zon, maar ook weer kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 20 graad. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amsterveen bij knooppunt het Rotterpolderplein... vijf kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden. En tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem... rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Dat duurt tenminste tot vier uur vanmiddag. En er rijden wel bussen. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 De zon schijnt, dus we zijn er klaar voor hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, het startschot. Dit is het zonnige ritme van de zomer. TikTok, inside take off your coat i'll make you feel at home now let's pour out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 op het badhuisplein. En binnenkort zit hij er gewoon gratis en voor niks in.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 Who has Ja.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 plaats gaat vinden. Tot zover. Nou, dat is mooi nieuws. En het nieuws is uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. Hoe is het met je voeten, Albert-Jan? Al een beetje nat geworden uh, ondertussen, of niet? Is dat een bruggetje naar het volgende nummer? Nee, helemaal niet. Nee, ja. maar uh, je moet uitkijken voor het uh, water uh, de hele tijd. Dus uh, <laughs> ja. oké. <Okay. laughs> Goed, dat was inderdaad het uh, nieuws uh, in het kort. Dank je wel daarvoor. En we gaan weer lekkere zonnige zondagmiddag uh, muziek voor je draaien. Dit is helemaal nieuw. Waarschijnlijk herken je wel iets in deze plaats. Namelijk de oude single van Elton John en Sacrifice is gebruikt. Elton John en Dua Lipa hoor je met Cold Heart helemaal nieuw.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 Omdat het nog even zomer is, deze plaat van uh, de Gypsy Kings. Mm. Dit jaar is het weer esta manera, no is la culpa, amor de is amor del pasado, De en mi vida la fortuna del En de helaas, los vies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 Met prachtig voetbal. De eindstand daar was 0 tegen 2. En wat zei je? Prachtig voetbal, dankjewel. Ja. Dan gaan we naar Fortuna Sitter tegen FC Twente. Daar werd er 2 tegen 1. Ajax ontving thuis gisteravond NEC eindstand 5 tegen 0. Moet ik wel even tegen zeggen dat hij de eerste helft was neergezet.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 Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand. De Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht.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 Dat is in voldaan. Hier aan de kust, de zeeënse kust. Waar de liefde van de lust, steeds maar weer zo gaaf.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 En uh, ja, de, de, de, die, die hele corona uh, is natuurlijk uh, een ding. Maar wat, wat is uh, de, de consequentie van. Uh, of tenminste, wat is de visie van Zandvoort over die corona-maatregelen? Uh, ja, nou ja, we, dat hebben we natuurlijk al langer mee te maken. Hè. We, we, we wisten wel dat, uh, wat het betreft alle maatregelen die al afgekondigd waren. Tot, uh, nou ja, zeg maar uh, 1 september.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 ook, uh, zeg maar, de, uh, de opening van de haltestraten om maar even wat te noemen, hoe dat, uh, hoe dat gaat? Ja, nou dat, dat, dat is nou zoiets zoals je zegt, ja, dat is een onderdeel van, van Zandvoort de Beyond, hè de Site defense. Wat betekent dat nou uh, als het gaat om terrassen openen, uh, van hoe laat tot hoe laat? Uh, wel of niet uh, met verdonnen zitplaatsen? Nou, dat is waar we de komende dagen, ik denk ook Sander de Bos daarmee bezig is, om uh, uit te zoeken wat betekent dat nou allemaal? Uh, maar als het gaat om mobiliteitsplan, uh, alle vergunningen die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 En eh, op weg naar ook dan weer een, een nieuw seizoen, een nieuw jaar... waarin we, wat we waarschijnlijk wel weer iets meer mogen dan dit jaar. Ja.